Is vandaag 14 maart 2019 ik sta in de keuken in de roerstraat op nummer 90 en ik uh, sta boven de pruttelende pan kippensoep de amsterdams joodse kippensoep voor vrijdagavond het geluid doet mij aan de rustgevende tijd bij mijn moeder denken op vrijdag op donderdagmiddag werd de kippensop gemaakt voor de vrijdag voor de Shabbat.